De Europese Unie zette de groep in 2006 op een lijst van terreurorganisaties. Minister Rosenthal betreurt het besluit van Israël om 1100 woningen te bouwen in Oost-Jeruzalem. Volgens hem is het besluit contraproductief voor het vredesproces in het Midden-Oosten. Rosenthal wil samen met eu buitenlandschef Ashton dat Israël het besluit terugdraait. Ook het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gereageerd op het Israëlische besluit. Het State Department noemt het besluit contraproductief.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 De aangekondigde bezuinigingen op de huisartsen kosten meer dan ze opleveren. De landelijke huisartsen heeft berekend dat de bezuiniging van 132 miljoen neerkomt op 20.000 euro per huisarts. Dat zijn ongeveer de loonkosten voor een halve medewerker. Minder personeel betekent volgens de huisartsen dat meer patiënten naar het duurdere ziekenhuis moeten worden doorgestuurd. Het weer. Vanavond klaart het flink op. Vannacht op veel plaatsen mist. Overdag, als de mist is opgetrokken, volop zon. De maximaal lopen dan uiteen van 20 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. De meeste files lossen snel op nu. Behalve bij Amsterdam, daar is nog behoorlijk wat vertraging. Op de A9 bijvoorbeeld van Diemen naar Alkmaar... tussen Oudekerk en de Amstel en Knoopend Dorp nog 5 kilometer door een aanrijding. Alle rijstroken zijn weer vrij. Geldt niet voor de A10, de ring van Amsterdam. Daar zijn tussen Kadule en oost nog twee rijstroken dicht na een ongeluk. Dat levert een lange file op tussen Zeeburg en Knoopend Koemplein, 7 kilometer. Wat ik fijn vind aan Regiobank...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 Dat is het idee van Rabobank Private Banking. Rabobank, een bank met ideeën. Dit is Radio 1. De NTR. Dienstoff. Ja, Dames en heren, Goedenhavenond. Onze gast schreef vier jaar geleden voor Hartgras... een even onthullend als geestig boek over voetbalclub Vitesse. Je hebt het niet van mij. Waarop deze zomer het vervolg verscheen, Geef me twee dagen. En nu zijn ook zijn beste reportages gebundeld in... Het is nooit leuk als je tegen een boom rijdt. Observaties van een meester in het rondhangen... op plekken waar het allemaal... Oh, nee, niet gebeurd. Hier is Marcel van Roosmalen. Uw presentator is Jelly Brouwer. Had je een favoriet onder de streekromanschrijfsters? Uh, ja, Nels Schutter van Veldhuis. Nel Schuttewaar Veldhuis. En een titel, heb je die er ook nog bij? Uh, nee. Op, op de Roggenkade of zo, zoiets staat me bij. Op de Roggenkade? <laughs> ik, zoiets dergelijks. Jij, of, jij ging op een gegeven moment biografieën schrijven over streekromanschrijfsters. En zo ben je de journalistiek ingerold. Nee, nou, ik moest vervangende dienstplicht doen en ik moest knipselmappen maken. Van, je was uh, dienstweigeraar natuurlijk? Ja. Kraker, Nijmegen, dan ben je al oh. snel dienstweigeraar. Nou, kraker was ik niet echt, maar wel dienstweigeraar. Ja? En. Uh, nou, toen werd ik te werk gesteld bij het Nederlands Bibliotheek en Lectuurcentrum. En daar moest ik, uh, overschreeuw romanschrijvers is niet zo heel veel bekend, en moest ik bij ze op bezoek en hun plakboeken leeghalen. En ze dan kort interviewen en een verhaaltje over ze schrijven. En hoe was dat? Nou, dat was. Uh, uh, ik, ik dacht van tevoren: god, dat, dat wordt verschrikkelijk. Maar ik werd daar ontvangen. Die mensen waren echt uh, dolblij. Ze hadden vaak taart gehaald, eindelijk erkenning. Want die mappen die ik dan maakte, die kwamen in alle bibliotheken te liggen. Documentatiemappen, populaire auteurs heten die. Dus ze gaven me een hele knipboek en, uh, en taart. En uh, ik, ik kwam vaak ook helemaal niet meer weg. Nou, dan was er was weer een werkdag voorbij. En uh, die Nels Schutter van Veldhuis, uh, ja, die uh, herinnering was een hele oude vrouw. Ik verstond niet alles wat ze zei. Waar woonde dagen ze? Later, weet en, je dat nog? Nee, echt schiet dan of zo. Ik, ik heb hm. geen idee. Maar een paar dagen later was ze dood. Dus dat vond ik toen wel... Nou, dus uh, herinner je, je iemand... Ja, ik, bedoel, ik had geen band verder, maar daarom als ik juist ik er nou één uh, moet noemen. Dan is zij het wel. Dan is zij het. Eigenlijk is dat de reden, omdat ze vlak daarnaast sturen... Ja, dat maakt wel afvorming toen wel impact hebben. Ja, en wat is er met die stukjes gebeurd? Die kwamen ook daadwerkelijk in de bibliotheken terecht? Ja, en niet? ik moest, moest er een heel klein uh, verhaaltje bij schrijven. En dat vonden ze dan ongelooflijk grappig. Die mensen ze waren ook niet zo heel veel gewend... bij het Nederlands Bibliotheek en Lectuurcentrum. En waarom vonden ze dat zo grappig dan? Weet ik, weet ik niet precies. op de manier waarop het geschreven was en toen dacht ik goh uh, ik kan niets laat ik dan maar uh, stukjes gaan schrijven en zo is het een beetje begonnen ja want je had toen inmiddels geloof ik al drie studies gedaan allemaal niet afgemaakt en je wist het allemaal niet zo goed ja dan komt eigenlijk wel op neer ja. ik had ook nog nooit echt gewerkt en uh, nou toen wel we gaan heel even naar uh, Jeroen Stout. Want uh, zo dadelijk ga je ons vertellen vanaf de uh, filmdag in Utrecht. Uh, Jeroen, waarover? Uh, ja, over een fantastische documentaire die ik vandaag heb gezien. Dat is de documentaire Tony van Ditteke Mensing. Een documentaire over het Pieter Baans Centrum. Misschien weet je dat wel. Dat is dat centrum waar uh, wordt gekeken of criminelen helemaal toerekeningsvatbaar zijn of niet. Hè. En die moeten ook het advies geven of de rechter eventueel TBS moet opleggen of niet. Nou, een hele mooie documentaire. Hoewel niet iedereen het daarmee eens is. Want gisteren zijn de eerste nominaties bekendgemaakt. Dat zijn dan de nominaties voor televisiedrama, korte film en documentaire. De, de nominaties voor de speelfilms, die worden vanavond pas bekendgemaakt. Maar ja, deze documentaire is daar niet voor genomineerd. Voor het beste documentaire. Terwijl jij hem zo goed vindt. Ja, maar ik moet ook zeggen, als ik naar die nominatie kijk gisteravond, volgens mij wordt er over tien jaar nog schande van gesproken. Oké, okay, je gaan even lekker zieken begrijp ik zo dan. <laughs> Ik ga even lekker zieken. Goed, rond de klok van half acht, dan horen we je weer. U luistert uh, naar kunststof, vandaag is uh... Marcel van Roosmanen te gast. Hij is uh, journalist, althans een speciaal soort journalist. Noem je jezelf eigenlijk journalist? Uh, nou, ik heb best een hekel aan dat woord eigenlijk. Waarom? Omdat ik het een beetje associeer met uh, echt eigenwijze mensen... die dingen beter vinden. Ego's. Ja, ook. Maar misschien heb ik zelf ook wel een enorm ego. Dat kan natuurlijk nou, ook. Dat zal toch wel als je zo'n enorm boek laat ja. Uh, verschijnen? Ja, misschien wel. De Bijbel is er niks bij. Nee, klopt. Het is iets dikker dan de Bijbel. Maar, uh, uh, nou ja, ik heb toch een beetje een hekel aan dat woord. Maar precies een reden kan ik ook niet helemaal... Uh, achterhalen? Achterhalen. Ja, ik doe ook niet echt aan horen en wederhoor. Misschien dat dat er iets mee te maken heeft. Ja, en alle re regels die uh, doorgaans worden toegepast in de journalistiek... die pas jij niet toe. Ja, Daar komt het eigenlijk op neer. Daarmee is jouw werk wel in één zin uh, samen samen te vatten. vatten. En dus roep je dan ook, uh, ik heb een hekel aan journalisten. Ja, nou een hekel, niet aan ze persoonlijk, maar aan het woord. Ja, omdat jij het niet bent. Zo voel ik me niet. Goed, Nou, voor al die mensen die geen idee hebben wie Marcel van Roosmalen is... want dat zijn er toch ook nog wel een aantal. Je schrijft voor de Intermediair. je bent freelancer namelijk. Het Parool... NSC Next. NSC Next. En natuurlijk voor hard gras. Daar ja. heb je furoren mee gemaakt. Want je hebt een trilogie over Vitesse geschreven. Heel goed verkocht. Ik geloof zo'n 40.000 exemplaren in totaal. En uh, daar heb je ook een prijs mee gewonnen. De uh, scheepmaker Beker 2006. Ja. Dat was met deel 1. En deel 3 is nu verschenen afgelopen zomer. En daar was iedereen weer heel jubelend uh, over. En zelfs bij een Vitesse waren ze tevreden. Nou, bij Vitesse waren ze tevreden. Ze, ze vonden het best amusant, volgens mij. Ze De persmevrouw best... is inmiddels een vriendin van je geworden. Die ken ik goed. Het uh, uh, uh, was niet ontevreden. Ze vond wel dat dingen anders... Uh opgeschreven hadden kunnen worden. Maar uiteindelijk kunnen we nog steeds met elkaar opschieten. Je bent dus ooit begonnen met die streekromanschrijfsters... en ontdekte toen van... hé, hey, ik, uh, ik kan stukjes schrijven. En men vindt dat leuk. Ja. Je, je wou me net iets doen, Jeroen... Uh, nou, ik dacht was dat wij gewoon met elkaar konden doorpraten. Door nee. ik, ik wist niet dat je hem ging zitten interviewen. Dus uh, vandaar dat ik uh, gewoon tussendoor tegen jou begon te en praten. Kijk, als die rode lamp daar brandt, dan uh, zijn we... Dan... In de lucht. Okay. En dan hoort iedereen ons. Nou, dat is dan nu duidelijk. Maar dat was niet iets wat jij nog heel nadrukkelijk nee, nee, even nee, wilde Nee, ik zat uh, door dat okay. boek te bladeren en ik dacht, goh, uh, dik zeg. Ja. Dacht ik. ja, hij is heel dik. Want het is dus een bundeling van al die stukken die je in de loop der jaren... voor al die verschillende uh, kranten tijdschriften hebt uh, geschreven. En je hebt het zelf, geloof ik, samengesteld. Het was een idee van de uitgever Meulenhof van Doemaar. Ja, Zo'n Doe Marcel maar van Roosmalen uh, uh, bijbel. Ja, en Zij stelde dat zelf voor en ik dacht: Nou, leuk, en uh, dan ga je kijken in de computer wat je nog allemaal hebt. Toen in dacht de computer? Ik, je hebt niet van die mapjes waar de foto's er ook mooi bij zitten? Nee, niet meer. Ik ben ook heel veel kwijtgeraakt, dus ik, ik, ik wist het ook niet precies. In het begin dacht ik: van Nou, ah, dan doe ik gewoon alles wat ik nog heb. En dan als het dan echt slecht is, dan haal ik die eruit. Zo is een beetje de selectie uh, tot stand gekomen. En viel het je mee of tegen? Nou, nu valt het me mee nu ik het vandaag uh, zie. Maar ik kreeg het vandaag ook voor het eerst te zien, dat boek. En nu, vind ik, nou, nu ben ik er wel trots op. Van tevoren dacht ik... Uh, nou ja, we zullen het wel zien dan. Of uh, ik had niet zo'n mening. Ik vind nee, maar toen je moeilijk. die stukken weer ging herlezen. Want er nou, zit een stuk uit 2004. Nou, die, die vinden me heel dus... erg mee. Maar bijvoorbeeld stuk uit 1999. Die ik ook vond. Nou, die vond ik eigenlijk gewoon uh, niet goed. Je hebt je ontwikkeld. Nou, vind ik wel, ja. Ik vind het wel... Hoewel, nu schrijf ik ook nog wel eens slechte stukken, zoals iedereen. Maar... Uh, ik vind het wel een stuk beter dan uh, in het begin. Wat dan? Wat deed je in het begin waarvan je nu zegt: van, Nou, dat was uh, nou ja, toen nog helemaal. Ik nog, ik bedoel, nu schrijf ik altijd in de verleden tijd. Toen schreef ik in het mooier, waarom weet ik niet. En uh, toen schreef ik in de tegenwoordige tijd en een beetje overdreven manier. En uh, ook heel veel bijvoeglijke naamwoorden. En, uh, nou, er zijn wel dertig dingen die ik op kan noemen waarvan ik denk, nou. Ja, het wordt steeds kaler, hè, zeggen de kenners van, uh, van jouw werk. Je hebt echt een enorme schare uh, fans. Is trouwens ook een blurb heet dat, geloof ik, op de, uh, op de cover. Ik probeer zijn werk wel eens voor te lezen... maar moet altijd stoppen omdat ik te hard moet lachen... zegt Pauline Cornelissen. Niet de eerste, de beste. En de cover is trouwens ook <laughs> heel stoer. Marcel van Roosmalen, met bril. Afgetrapte mooie gimpies, knalgroene, strak pak. Ja. Nou, het is uh, niet helemaal de realiteit, maar ik vind het een hele mooie foto uh, gemaakt door Martijn van der Grient. Dat is ook een goede vriend van mij. Dus die zei van, nou, we doen zo'n foto. En uh, achteraf bezien, het uh, ja, is een, uh, een overdreven weergave van de werkelijkheid, zoals eigenlijk ook die stukjes uh, zijn. Dus ik kan me er wel in vinden. Of ik ben er nu wel, ja, kijken naar en denk. Nou, uh, mooi. Een overdreven weergave van de realiteit, zeg je? Ja, het is allemaal wel niet totaal overdreven, maar gewoon. Ja, uh, het is misschien wel allemaal iets mooier gemaakt... dan het daadwerkelijk is. Nou, laat maar eens horen dan. Uh, er staat onder andere een verhaal in... Uh, de koningin bezoekt uh, de vecht, Gooi en vechtstreek. Je mocht ja. haar een tijdje volgen van de RVD. Dat klopt. Pagina 55 okay, staat 55. Oké, ik ken dat. het uit je hoofd. Want ja, ik heb geen briefjes te per ongeluk uitgetrokken. Leer mij uh, de Bijbel kennen. Ja. Oké, okay, en dan moet ik beginnen waar die balpen ja. staat. Hè. Ja. Oké. Okay. <coughs> Beatrix ging zitten... De medewerker van de bar kwam meteen naar haar toe... en vroeg of ze een koffie koffie wilde. Lekker, zei Beatrix. Ze nipte even van het kopje waarop Vivium, de zorggroep, stond... en liet het verder onaangeroerd staan. Later zou Rijksvoorlichtingsdienstmedewerker Aad Meijer zeggen... het is beleefdheid van de koningin. Als ze alle koffie zou opdrinken die ze krijgt aangeboden, wordt ze ziek. Ze schijnt trouwens helemaal niet van koffie te houden. Coach Carla de Leeuw kleurde rood toen de koningin haar vroeg... of de dementerende baat hadden bij de behandelmethode van het verpleeghuis. Nou en of het werkte, de resultaten waren boven verwachting. Het nieuwe denken in de zorg, concludeerde Beatrix. De koningin informeerde ook nog naar het dienstrooster, vroeg of er extra veel personeel nodig was... en of het ziekteverzuim in de hoge wei hoog was. De koningin wilde ook weten hoe het zat met de verzekeringen. Vooral de vraag, wordt deze behandeling wel vergoed door het pluspakket, maakte indruk. Tjonge, zeiden de personeelsleden na afloop, die wist echt alles. De koningin keek bezorgd door het glas in de deur naar de bewoners op de gang. Die droegen oranje mutjes, sloegen met hun handen tegen de muur... en bleven maar zingen en zwaaien. Zijn ze niet agressief, wilde de koningin weten. Ze lopen hier allemaal zo vrij in het rond. Gelukkig ging dat allemaal goed in de Hoge Wei. De koningin, fantastisch dat het zo kan. Commissaris van de koningin Borghuis keek op zijn horloge. Volgens schema had dit gesprek al afgelopen moeten zijn. Hand ton om ook van de Rijksvoorlichtingsdienst, zag hem kijken, stond op en zei... majesteit, we moeten door. De koningin gaf iedereen een hand en zei dat het heel bijzonder was... wat er allemaal in de hoge wei gebeurde. Toen ze de deur uit was, begonnen alle personeelsleden... door elkaar heen te kakelen. Ook degene die helemaal niets gezegd hadden... vonden dat ze fijn met de koningin hadden gesproken. Erg betrokken, zei Carla de Leeuw. Dat komt natuurlijk ook door haar moeder, opperde iemand. Maar voor Juliana was in de hoge wei helaas geen plaats... Ik zou niet weten in welke groep ze zou moeten, zijn verpleegster... die beslist niet met naam genoemd wilde worden. We hebben geen prinsessengroep hier. Ja, dit is Dat, ongeveer wat het is, hè? Dit is ongeveer wat het is. En daar is veel gedoe over geweest. Nou, over dit... Uh, uh, ik had een heel lang stuk, dit is een stukje uit... een stuk over uh, het leven van koningin Beatrix... wat ik ooit voor HP de tijd heb gemaakt. En uh, uh, over, uh, over dit was heel veel te doen om het Rijksvoorlichtingsdienst... Uh, vond dat ik de afspraak had geschonden door de koningin te citeren. hadden ze overigens wel gelijk in. Want ik had dat vooraf beloofd en uh, niet gedaan. Of en waarom schend jij zo'n afspraak dan? Nou, om, omdat ik het uiteindelijk... Ik vond het zo... Dat, dat hele stuk staat vol met... Uh, dat de vragen worden gesteld als... Wilt u een kopje koffie? En dat zij zegt, ja, lekker koffie. En alleen die citaten zijn gebruikt. Ik vond dat toen gewoon grappig. Toen? Ja, nu ook nog wel. Ja. Maar, uh, het is alweer tien jaar geleden dat ik dat stuk schreef. Dus daarom zeg ik toen. Maar ja, ik vond dat grappig. En toen dacht ik, nou ja, hier gaan ze toch geen rechtszaak over voeren. En dat hebben ze ook niet gedaan, of nee. wel? Nee, dat hebben ze niet gedaan. En je hebt alleen een reprimande gekregen? Ja, en ik heb nog met, uh, met die mensen van de Rijksvoorlichtingsdienst... toen in dat programma De Leugen Regeert oh, ja. uh, gezeten. Ja. En je komt er natuurlijk nu nooit meer in bij de RVD. Nee, maar dat vind ik wel helemaal niet erg, want zo leuk... Was het nou ook weer niet om daar nee. jaar met de koningin mee te lopen. Want dat is wel opvallend, hè? Je maakt geen vrienden over het algemeen. Nee, maar ook Ook weer wel, maar ook weer niet. Ik bedoel, er zijn mensen die... Ik, ik heb ook nog een verhaal weer gelezen. Uh, jouw bezoek aan Titice, waar uh, Barend en van Dorp ja. toen uitzonden. Ja. Um, nou, Frits Barend, die ja, kan jouw geen... bloed wel drinken, Dat, denk ik. dat klopt, ja. ja dit, maar het valt me eigenlijk nog wel mee. Dus zijn Frits Barend denk ik dan dat ik daar inderdaad niet zo gemakkelijk meer mee op pad mag. Leg Bij... even uit wat er gebeurde. Want, want daarmee schets je ook heel erg wat jouw manier van werken is. Hè? Je... Nou, ik werd gebeld toen, ik geloof door Nieuwe Revue... of ik uh, uh, naar Barend en Van Dorp wilde. Die waren bezig aan hun allerlaatste seizoen. Mm -hmm. en ze, hadden, uh, ze hadden hun kamp opgeslagen in Hij tijdens het wereldkampioenschap voetbal in Duitsland in 2006. En uh, nou ja, ik kreeg een telefoontje van een of andere... Hoofdredacteur, Ik weet niet meer wie het was. Die zei, alles is geregeld. En uh, je bent van harte welkom. Uh, ga maar naar TTC en schrijf maar een verhaal... over de laatste uitzendingen van uh, Frits Barend en Henk van Dorp. Dus ik vertrok met een fotograaf, Clemens Rikke... Naar, uh, met de trein gingen we. Wow, hartstikke gezellig. Uh, boterhammen gekocht onderweg, biertje erbij. En uh, we kwamen aan in TTC en toen bleek er helemaal niks geregeld te zijn. Het eerste wat er gebeurde was dat ik... Uh, door Frits Barend uh, de uitzendingruimte uh, werd uitgezet. Dus uh, nou ja, we zaten s'avonds met z'n tweeën te eten. en uh, Ik dacht ook van, ja, hoe moet dat nou? Laten we maar in het publiek gaan zitten. En uiteindelijk lukte het dan uh, veel vijf en zessen... om een interview te hebben met Frits Barend. En die, uh, nou ja, die begon eigenlijk aan een uh, reprimande van ongeveer twintig minuten. over hoe slecht ik was voorbereid, dat ik niks had geregeld... dat ik in de weg had gelopen, enzovoort. Maar nou, heb en ik... vooral telkens weer aan je vroeg, wat is je insteek? Ja, wat is je insteek? dat zei hij telkens, wat is je insteek? Uh, wat ben je nou eigenlijk van plan allemaal op te schrijven? En toen dacht ik, nou dat is wel leuk om dat op te schrijven. Dus over hoe hij, hoe hij tegen me deed. Ja. Nou ja, vond ik uh, best grappig, ja. En Heb voor... je daar nog reacties op gehad van zijn zijde? Hoe gaat Nee, via persoonlijke... via, maar hij heeft me toen wel... Ik ben nog wel eens tegengekomen. Toen ik die prijs won van die Nico Scheepmakerbeker... toen heeft hij me wel gefeliciteerd. Dat vond ik heel sportief. En voor de rest ben ik, ben ik hem nog wel eens tegengekomen. Maar ja, gewoon zoals dat dan gaat, dat je Roy zegt... Ja, Zo'n ramp is er natuurlijk ook weer niet, denk ik dan. Er zijn wel ergere dingen over hem geschreven. Dus ik vind het zelf allemaal wel meevallen. Ik bedoel, ik vind het niet echt... Dat je denkt, gewoon, oh, wat erg. Nee, maar het beeld dat je krijgt... is die van een uh, enigszins bedeesde uh, uh, verslaggever... die het ook allemaal niet zo heel goed weet. Van, hé, hey, ja, de fout van de hoofdredacteur. Nou zit ik hier. En, uh, en, en een heel arrogante uh, programmamaker. Ja, nou, dat klopte in dit geval wel. Tenminste, ik vond hem heel arrogant. En mezelf, ja. En de bedeesde verslaggever? Nou, bedeesd is het woord niet. Onvoorbereid. Wat is het wel eigenlijk? Wat voor iemand ben jij als, als je... Uh, aan het werk bent. Of? Nou, ik ga meestal met. Uh, het is. Ik ga meestal. Uh, ik ben wel redelijk chaotisch. Dus het is nou niet zo dat het uh, allemaal helemaal is voorbereid. Ik ga meestal gewoon ergens heen, waarvan van tevoren denk ik: Oh, dit is leuk. En, uh, maar is dat een opvatting dat je chaotisch bent of een karaktertrek? Nou, volgens mij is het dan een karaktertrek. Ja, het is niet uh, dat ik denk: Goh, nou ben ik chaotisch. Dat ik dat morgen zwakker word en denk: Nou, ik ga eens lekker chaotisch doen, want dat is voor jezelf ook niet altijd prettig. Nee, ik, ik, ik heb helaas de karaktertrek dat het... Uh, ja, planning is niet mijn sterkste kant. En, uh, maar voor de rest vind ik het ook wel weer prettig. Want uh, ik heb bijvoorbeeld ook geen agenda. Ik doe het meestal uit mijn hoofd. En op zich werkt het voor mij wel. En uh, nou ja, we gaan gewoon ergens heen en we zien wel dat is eigenlijk... Uh, de manier waarop ik dan uh, werk. We spraken ja. een van jouw uh, collega's, Michel van Egmond, uh, jou wel bekend. sportjournalist ja. bij uh, VI. En hij zegt, zijn, zijn stijl, jouw stijl, uh, is bedriegelijk. Hij komt altijd een beetje te laat, stelt geen vragen en vertrekt dan weer. Makkelijk verdiend, denken mensen dan, maar dan begint het voor hem pas. Het is vaak een worsteling achter de computer. Nou, daar, heel, daar heeft hij helemaal gelijk in, want... Uh... Ja, met uh, uh, het is vaak ook... Ik, heb, ik vind het ergens naartoe gaan heel leuk. En het schrijven... Het liefst met een fotograaf. Dat ja, vind ik dan... wel zo gezellig. ja Ik bedoel, dan kun je er nog samen om lachen. Want vaak ben je toch ergens op iets, op een bijeenkomst... waarvan je denkt, uh, gewoon, waar gaat het eigenlijk helemaal over? Of uh, degene die het organiseren vinden het vaak heel belangrijk... En, uh, nou ja, goed. Dat is dus, uh, en stemmen. jij iets minder. Ik, ik iets minder. En ik vind het dan wel heel gezellig... als je dat gevoel met iemand kunt delen. Als je met een leuke fotograaf op pad bent, uh, kan dat. En uh, ze helpen ook vaak mee. Uh, dan zeggen ze wel, goh, heb uh, je dit gezien, heb je dat gezien? Nou, daar sta ik wel open voor. Maar het, het schrijven zelf, ja, uh, het, is, het is nooit dat ik nou denk... van, goh, uh, we gaan eens lekker de computer aanzetten... en uh, we gaan eens lekker aan de slag. Niet, want nee. het lijkt alsof het met heel veel plezier uh, wordt gedaan. Omdat je zo'n heel uitgesproken stijl hebt. Ja, maar dat is hebt. absoluut niet waar. Uh, het, komt gewoon, uh, uh, het is wel eens met plezier gegaan. Maar het is, als ik eenmaal bezig ben, vind ik het wel leuk. Maar voor ik bezig ben, ja, dan gaan wel 18 tv-programma's, uh, 6 telefoontjes... alles wat belangrijker is, gaat voor. Hm. En uh, nou ben ik al wel beter uh, uh, met deadlines dan een paar jaar geleden... Maar het is ook in op... dat opzicht ontwikkel jij Ook in dat zicht, opzicht ontwikkel ik me. Ik te tegenwoordig ook mijn huis op. Dat was vroeger niet het geval. Dus het gaat echt de goede kant op. Toch nam je gisteren de telefoon niet op. Toen was je opeens onbereikbaar. Dat klopt, ja. ja Dan moet ik nou op je de was... radio gaan je zeggen... Je was bang, hè? Ik... Ja, nou, ik, ik had toevallig... Nee, ik was niet bang. Oh, maar, wat uh... was het dan? Ja, niet. ik was niet bang voor jullie. Maar ik heb wel eens de neiging onbekende nummers niet op te nemen. Dat klopt. Maar je ja. dacht dat er iemand anders zou gaan bellen. Ja, ik dacht dat er iemand anders zou gaan bellen, dat klopt. Ik moet toevallig nog een uh, verhaal af hebben voor het blad Sinterklaas of de Sint. En uh, nou, dat verhaal is er morgen voor het geval: uh, ze luistert. Maar, uh, wat is dat voor blad? Dat weet ik niet. Uh, een blad Sinterklaas, Sinterklaas. Verschijnt. verschijnt eens per jaar. En, en, wat en uh, voor... nou ja, goed dat ik daar had ik toch iets meer moeite mee dan ik gedacht had. Of dat stelde ik dan graag. Wat moest je dan voor verhaal? Uh, Vraag nu naar de bekende weg, met... ja, heb ja, je wel precies, in de gaten. Soms doe je ik... dat gewoon, ja. ja. Nee, een interview met Sinterklaas, nou ja, dat moet je dan verzinnen. En dat is ook niet... Ik heb toch eigenlijk wel ook een beetje de werkelijkheid nodig. Uh, maar goed, dat heb ik dus te laat uh, ingeleverd. Vandaar dat ik de telefoon niet uh, opnam. Ja. En gebeurt dit dan vaker? Nee, eigenlijk bijna nooit. Maar het gebeurt wel eens. Maar de bedoeling was dat je naar een plek ging waar Sinterklaas dan was en, en daar ging uh, je niet heen. Of? Jawel, nou, nee, daar ben, ik wel, uh, daar ben ik wel. Daar ben ik wel uiteindelijk geweest. Maar toen was. Ja, het is ook te debiel voor woorden, toen was Sinterklaas al weg... Maar Sinterklaas bestaat natuurlijk helemaal niet. Ik zat nee, maar uh, ja, dit is een verhaal wat ik misschien beter niet. Weet je wel, soms heb je ook wel eens de neiging om ja te zeggen tegen dingen waarvan je later denkt waar ben ik er in godsnaam, in godsnaam mee bezig. Moet ik iemand gaan interviewen in Den Haag die net doet alsof hij Sinterklaas is. Ja, dat is best moeilijk. En ja. dan kun je er niet meer onderuit. En dan. Uh... Dan hebben we het wel over de we... cuisine, uh, wat betreft journalistiek. Ja, nou, dan hebben we het wel echt over de bodem, ja. over het afvoerputje. <laughs> de, marge ook, de, marge de marge van de, de marge, zeiden ze geloof ik bij HP De Tijd. Ooit, ja. Waar je ooit in dienst was, ja. heel lang geleden. 2004 heb je zelf ontslag genomen ja. en besloot freelance te worden. Dat verhaal, staat dat is een heel persoonlijk verhaal, staat er ook in. Ja. Is wel in HP De Tijd uh, verschenen. Ja. En uh, het jaarlijkse, um, uh, hoe noem je het ook alweer? Evaluatie, functioneringsgesprek. En, en toen waren ze niet helemaal tevreden. Nee, nou, en terecht. Maar. Uh, terecht, uh, ja? Nou, ik geloof wel dat ik niet aan alle normen van een uh, redacteur voldeed. Ik vond het heel moeilijk om ergens in, uh, in loondienst te werken en uh, me naar een redactie uh, te voegen. Ik vond het vooral voor mezelf moeilijk. Dus ik. Uh, uh, ja, ik. Uh, ik begreep wel dat ze misschien iets meer verwachten. Ik dacht echt dat het, uh, dat het leven eruit bestond als ik maar een goed verhaal inleverde En voor de rest uh, totaal mijn eigen gang uh, mocht gaan. Ja. En in de praktijk ja, snap ik wel dat, dat mensen iets meer uh, commitment hebben geloof ik, uh, van je verwachten. Ja, dat je op redactievergaderingen verschijnt en. Ja, dergelijk. een enorme hekel aan daar. Echt een enorme hekel. En toen is het daarna eigenlijk alleen maar beter en beter gegaan. Terwijl je. Ik bedoel, ja. het beeld wat je min of meer van jezelf schetst. Uh, nee, maar dan, dan is, ga, je, ja, ja. ga je voor jezelf werken en dan moet je wel. Alleen al voor het geld. Dus ik heb ook. Dan krijg je een soort drijfveer. Of dan denk je ja, ah, nou ja, je kunt. Je kunt er niet. Kijk, als je ergens werkt op, op zo'n redactie, kun je op een zekere moment ook denken, nou ja. Uh, ik bedoel, als je een beetje makkelijk denkt, kun je ook af en toe denken van nou ja, goed, uh, doe ik er toch een week langer over. Uh, ontslaan, zullen ze me toch wel niet. Het is wel goed dat je het zegt, want Henk Spaan spraken we ook nog. En die houdt erg van jouw werk. En die zei ook van ja, uh, eigenlijk zou die gewoon. Uh, een goed betaalde baan bij een krant moet krijgen. Dat, dat verdient hij. En vervolgens zei hij, oh nee, dat is misschien toch maar beter van niet. Hij moet freelancen, want dan heeft hij de druk. Want, want dan zou hij waarschijnlijk helemaal niks meer doen. Of heel weinig doen. Nou, nee, als je vet betaald bij een krant zou zitten. Nou goed, ik wil nou niet meteen... Uh, ze mogen me best een vet betaalde baan aanbieden bij een krant. Maar dat hangt er vanaf ja, wat ik dan moet doen bij die krant. Ja, ik bedoel, het hangt op, ja, als je elke dag een stukje uh, uh, mag schrijven op een vaste plek... Ja, dat zou ik wel heel leuk vinden. Dus dat is iets anders dan uh, uh, als je iedere dag een nieuwsverhaaltje uh, moet gaan maken. Want die druk zou je ook wel aankunnen, gewoon iedere dag een stukje? Jawel, ja, druk is heel goed voor mij, uh, de enige manier waarop ik... Uh, uh, presteer. Maar ja. hoe gaat het dan nu praktisch? Ik bedoel, heb je nu zo'n naam opgebouwd dat hoofdredacties zeggen van. Oh, maar dit verhaal moet onze freelancer Marcel van Roosmalen maken? Nee, ja. Dat je wordt gebeld of kom je zelf ook met. Ik kom zelf af en toe met ideeën en soms word ik gebeld. En uh, nu is het toevallig een goede periode, maar ik heb ook wel eens. Uh, in de tijden van die eerste crisis, zou ik maar zeggen, in mm -hmm. 2008, toen ze allemaal moesten gaan bezuinigen. Toen heb ik ook wel een mindere periode gehad, ja. Ik merk toch ook wel van... soms wordt het een tijdje heel leuk gevonden wat je doet. En soms uh, hebben mensen er ook genoeg van. Dan denken ze van nou... Uh, nou kennen we het wel. Uh, nou heeft iemand anders. Ja, want ben je daar wel eens bang voor? Dat nou. het, uh, want je hebt inmiddels ook mensen die jou kopiëren. Althans het proberen. En dat is dan meestal vreselijk. Maar ben je daar wel eens bang voor? Nee. Van oh, dadelijk houden ze niet meer van me? Of nee, helemaal niet. ben ik helemaal niet. Uh, ik, ik heb nu zoiets van... Uh, nou, als ik het, uh, ik het zelf nog leuk vind om te doen. Ik begin het eigenlijk wel steeds leuker te vinden. Maar je hebt ook wel eens je mindere periodes. Ja. Niet uh, elk verhaal is uh, even goed. En, Soms... ra en raak je wel eens zelf in een verhaal uh, verzeild? Dat, dat je het achteraf schrijft. Terwijl de opdracht er niet is of was of jij het niet bedacht had. Gebeurt dat wel eens? Uh, ik, dat ik achteraf in een verhaal verzeild raak. Ja, of dat je niet direct een opdracht hebt gehad. Dat je iets meemaakt waarvan je denkt, oh, dit is een verhaal. Ja, dat gebeurt ook wel eens. Ja, uh, uh, en dan bied ik dat zelf ergens aan of zo. Van dat ik denk van, uh, nou uh, grappig. Ik zit even naar een voorbeeld te zoeken. Maar, uh. Ja, jij verwachtte die vraag en die vraag stelde ik niet. Want de is verkeersinformatie, het is okay. half acht. Eén file nog bij Amsterdam op de A10 Noord. Na een ongeluk tussen Zeeburg en Kadoelen. Vijf kilometer richting Zaanstad. Maar de weg is vrij, dus die file begint nu op te lossen. Gaat goed, ja, en toen, uh, hoe gaat het eigenlijk? Ja, hoe vind je dat het gaat, Marcel van Nou, Lofman? valt het tot nu toe, ik heb geen valt idee. Valt het je mee of valt het je tegen? Nou, de setting hier uh, valt me erg mee. Het is heel rustig. Maak je je zorgen eigenlijk over... Want je bent nee. niet zo heel veel geïnterviewd. Je bent natuurlijk ook gewoon de journalist. Ja, nou nee, ik of, maak me je geen, uh, geen zorgen over. Op okay. de een of andere manier misschien wel totaal onterecht. Maar, uh, nee. nee, helemaal niet onterecht. Het is de bedoeling dat jij hier ontspannen tegenover mij zit... en gewoon antwoord geeft op de vraag. En dat gaat goed. Uh, Jeroen Stout, in, uh, in Utrecht, de filmdagen. Ja, um, nee. Je hebt vanmiddag een hele mooie documentaire gezien. Tony, zei je. Ja, ja, dat is inderdaad een hele mooie documentaire... die, zoals ik al zei, uh, aan het begin van de uitzending... niet genomineerd is voor een gouden kalf. Uh, maar ja, daar heb ik sowieso grote moeite mee... met die, met die nominaties van gisteravond. En, ja, behalve Tony is ook stand van de sterren niet genomineerd. En dat is het, uh, het, het derde deel van het drieluik... dat Leonhard Retel Helmrich ooit heeft gemaakt... over een Indonesische familie... die zich in een roerig land, in een roerige tijden overeind probeert te houden. En, ja, dat is toch bizar. Dat is een film die uh, de, de grote winnaar was van het ITVAR... het afgelopen jaar, de afgelopen maanden... Een, echt aan een ware zegen toch bezig is, wereldwijd. Uh, zelfs aan de Oscars mee mag doen. Maar geen nominatie voor een kalf. En wie zit er in de jury? Wat is er aan de hand? Uh, Cees van Ede, Sonja Herman Dolts en Walter Stokman. Nou ja, op zich toch gerenommeerd. Twee mensen. makers? Uh, ja... En, en, en een, ja, hoe zeg je dat, een commissioning editor. Ja, ik, ik, ik heb toch het idee, dat zie je wel vaker, dat, dat, dat jurys toch ook een zekere vorm van, van ijdel uh, hebben. Ze willen toch graag ook weer bijzonder zijn. Ze willen niet datgene nomineren of, of, of waarderen, wat al heel vaak in de prijzen is gevallen. En dan, ja, dan maken ze net een eigenzinnige keuze. Maar ja, een gouden kalf is toch ook heel simpel. Een kalf voor de beste documentaire die is gemaakt dit jaar. En ja, daar hoort dan de stand van de sterren toch op zijn minst gewoon bij de genomineerden. Ja, is, uh, en dat is dus niet gebeurd. Wie zijn er wel genomineerd? Uh, wie er wel genomineerd zijn uh, voor de korte documentaire... zijn dat People I Could Have Been and Maybe Am van Boris Gerrit. Mooi filmpje overigens met uh, mobiele telefoon gemaakt. Wat de kat ziet van Kim Brandt en zwarte soldaten van Joost Seelen. En voor de beste lange documentaire zijn genomineerd... De Engel van Doel van Tom Fassaert. Niet zonder jou van Peter en Petra Lataster. En Waterkinderen van Alione van der Horst. Hm. Er zitten uh, toch mooie dingen wel tussen? Ja, nee, absoluut. Maar, ja, Niet de beste, vind je. Ja. Ja, ik vind de stand van de sterren, dat is iets wat, wat buiten categorie is. Dat is Iets wat inhoudelijk en visueel zo mooi is. Dat is wat je op documentaire gebied, maar, maar heel zelden, zelden tegenkomt. Ah, en ja, kijk en nou, andere dingen. Je kan er altijd over blijven discussi discussiëren. Maar dit is echt iets. iets, iets ja. Nou ja, goed. Buit, buiten categorie. Ja, Goed, en uh, Tony heb je dus vanmiddag gezien ja, ja. en uh, is ook niet genomineerd. Nee, en nee. jij vond het een prachtige ja, film. Ja, nee, een prachtige film. Heel, heel eenvoudige, maar ja, ook hele eenvoudige, maar ook een hele mooie film over een man die gedurende zeven weken wordt gevolgd. Terwijl die wordt onderzocht in het Pieter Baand centrum. Dat is dat centrum waar wordt gekeken of criminelen wel of niet toerekeningsvatbaar zijn. Um, en ja, die man wordt niet geïnterviewd. Uh, althans niet door de makers, hij wordt alleen maar geïnterviewd door een groep van psychologen. Uh, je ziet ook hoe die mensen onderling overleggen. Je ziet uh, de rapporten die ze schrijven. En je ziet hoe hij in zijn cel zit, naar de televisie kijkt. En, uh, en wat heel bijzonder is, is dat zijn gezicht is onherkenbaar gemaakt. Dat, dat moet van, uh, van het Openbaar Ministerie. Mm -hmm. En in het begin zit je daar een beetje naar te kijken. Van, uh, hè, want je je wil zo iemand als kijker beter leren kennen. En dan zie je zijn gezicht niet. Maar ja, achteraf is dat wel heel erg goed. Want ja, stel dat iemand nou toch uh, hele donkere, doorlopende wenkbrauwen heeft. Dan maak je daar zo je eigen... Ja, in, in, in en dan maak je daar zo je eigen idee van. Terwijl nu ga je vooral kijken naar iemands gedrag... en, en, en naar wat hij allemaal te zeggen heeft. En dan zie je dat hij zich in het begin heel sociaal opstelt. Dat schrijven de psychologen ook. Iemand glimlacht, maakt oogcontact, probeert echt ja, open te zijn. Mm -hmm. En op een gegeven moment ga je toch denken... ja, maar uh, is dit wel echt? Of probeert iemand stiekem onder tbs uit te komen... probeert hij te doen alsof hij heel normaal is? En dat, nou ja, daar komen die, die psychologen op een gegeven moment ook achter. En uh, het is eigenlijk een hele mooie strijd tussen de onderzoekers aan de ene kant en de veroordeelde aan de andere kant. Maar het is ook op een gegeven moment een strijd tussen die man zelf. Er moet toch ook een, een, een gevecht aangaan met zichzelf. En ja, dat maakt het tot een hele bijzondere, intrigerende documentaire. Ja, hoewel ik, als je het zo vertelt, vooral uh, sprekende hoofden voor me zie. Uh, ja, maar uh, dat klopt. Je ziet heel veel sprekende hoofden. Maar het mooie is dus vooral dat je dat gezicht ziet... Uh, wat je dus niet ziet. En, en dat is op een, een of andere manier, is dat als vorm, is dat heel erg bijzonder. Ja. Dat, je, dat je dus als het ware zelf die schets kan gaan invullen van hoe zal die man eruit zien. Oké, okay, Tony van Ditteke Mensink. Ja. Uh, dan heb je uh, ook nog nominaties gisteravond gehoord, gekregen... Uh, wat betreft de korte films. Ja, en televisiedrama overigens. En Dat, televisiedrama, uh, ja. ja. En voor televisiedrama zijn genomineerd Bon Voyage van Margine Roga, spookbeeld van David Lammers en vast van Rol van Eyck. Dat spookbeeld dat is overigens een aflevering van de serie van Godlos. Uh, en voor korte film zijn genomineerd... Life is Beautiful van Mark de Kloe en Jeroen Berkvins. Daar hadden we het gisteren nog over. Ja, daar uh, was je zo ja, ontzettend, ontzettend dus, enthousiast uh, over. Dat hebben ze dus wel goed gedaan, ja, Jeroen. Dit is een andere jury. Oh, <laughs> ja, natuurlijk. Er zijn twee verschillende juries. <laughs> uh, um, um, verder zijn genomineerd voor de korte film... Uh, Olifantenvoeten van Daan Gezing. En De Monster of Niks van uh, Rosto AD. Een film die ook uh, hier in première is gegaan in Utrecht. En... Ja, toch wel een hele bijzondere film ook weer van uh, van, van Dat is iemand die zo'n hele eigen stijl heeft. Maakt een beetje van die sprookjesachtige animatiefilms. Waar ook altijd wel iets, ja, iets gothic in zit. Het heeft ook iets van, van, van, van horror in zich. Het doet me vaak een beetje denken aan het werk van, van Tim Burton. Uh, je moet ervan houden. Ik, ik hou er wel van. Het is ook een, een, een vorm waar, een, of een stijl waar die in het buitenland heel succesvol mee is. Uh, vandaar dat mensen als Terry Gilliam en Tom Waits hun, hun medewerking hebben verleend aan, uh, aan, aan deze film. Ze en veel publiciteit genereerd. Hè? En daar ja, meteen, dus, zeker als zulke mensen meedoen. Uh, maar het is ook wel een heel bijzonder verhaal. Het gaat over een klein jongetje dat op een dag zijn oma kwijt is, naar buiten loopt... en dan ziet dat heel veel mensen in het dorp mensen kwijt zijn. En dan wordt de beschuldigende vinger gewezen naar het bos... waar het monster of niks huist. Dan gaat hij naar het bos en zeker ga je afvragen van... ja. De Monster of Niks. Bestaat die wel? Uh, het is natuurlijk niet voor niks die titel, De Monster of Niks. Het is ook een verhaal die uiteindelijk gaat over, over angst. Uh, de angst die we hebben, is die wel terecht of zit die angst die we hebben alleen maar in onszelf? En, nou, prachtige, mooie uh, allegorie. Goed. Kortom, dat wordt opspannend. spannend. Wordt het De Monster of Niks of wordt het toch Life is Beautiful? Ik ben benieuwd, Jeroen. Dank je wel. Ja, okay. Veel plezier daar. U luistert uh, naar kunststof en uh, Marcel van Roosmalen is uh, te gast en uh, we spreken over uh, zijn boek. met een waanzinnige titel, namelijk... Het is nooit leuk als je tegen een boom rijdt. Maar eigenlijk wilde jij een andere titel. Ja, eigenlijk wilde ik het uh, bommen op Volendam noemen. Dat was naar aanleiding van een reportage... over een, van de tros in Volendam, zoals ze alles in Volendam doen... En uh, dat was het gevoel wat ik daarbij had. Het verhaal heette ook, voor de vadergids heb ik dat gemaakt... Bommen op Volendam. Ja. Maar de Bruna-winkels wilden dit boek dan niet verkopen... als het Bommen op Volendam uh, heette. Echt waar? Zo werkt de marketing. Bruna nou, meldt dan Vandaag gaan wij dat boek het verkopen. Het was discriminerend voor Volendammers. Of in ieder geval, dat wilden ze dan toch niet in hun boekwinkel hadden, hebben. Dus toen is het veranderd. Ja. Het is Vond het ook wel, wel een beetje wat aan jou kleeft, hè? Dat er ja. altijd een beetje gedoe... En, uh, de, even kijken, ik heb hier ook nog een citaat van... Uh, oh ja, Henk Spaan, die zegt... Het is wel tekenend dat Marcel de vogeltemmer gaat bezoeken. Dat is de man die de adelaar van uh, Vitesse uh, temt. Ja. En uh, er was een filmpje van, uh, van gemaakt door een uitgeverij. En dan zie je jou op bezoek bij die vogeltemmer. En dan uh, vliegt dat beest weg en is vervolgens vier dagen zoek. Ja, dat dus. hangt aan hem, zegt Henk Spaan. Maar Marcel komt, daar gebeurt wat. Ja, nou, dat, klopt, dat klopt wel een beetje. Ja, dit is waar. Die vogel ontsnapte, die was nog nooit echt ontsnapt. Maar toen ik er kwam, toevallig die dag wel. Maar uh, ja. Terwijl je, je daar her... niks speciaals voor doet. Nee, misschien dat hij geschrokken is, dat kan. Ja, ja ik weet niet waarom hij ontsnapte, maar. Uh, ja, nee, lang. Wat mensen ook wel eens over jou zeggen: dat je, dat je geen goede uitstraling hebt. Dat was oh, ook trouwens. Dat, dat was Henk Spaan. Oh, uh, zei ja, die nee, nee, niet Henk Spaan, sorry. Oh. <laughs> dat zei Frits Barend. Nou ja, dat, ja, even heel goed zitten. dat schrijf je trouwens zelf in dat verhaal. Ja, nee, dat, uh, dat geen goede uitstraling. Ja. Dat ik een beetje, en en nou, dat heeft... komt ook in andere verhalen voor. Wat zit je, wat doe jij? Mensen raken een beetje ongemakkelijk. Van, wat, wat doe je nou eigenlijk? En dan ja. hebben het dan over... Uh, nou, is... nou ja, uh, dat kan. Soms weet ik zelf ook niet wat ik doe. En dan uh, voel ik mezelf ook wel een beetje ongemakkelijk. En dat levert dan soms uh, verhalen op. Ja, ik kan maar, niet ben ontkennen. je daarvan bewust? Van, soms wel. Ja, ja, je bent je altijd wel van bewust als je je ongemakkelijk voelt. Ja, ja maar... dat je denkt van, wat doe ik hier? Ja, daar ben ik me wel degelijk van bewust. Maar het maar... lijkt mij ook zo'n vreemde gewaarwording... Dat, dat het op een gegeven moment allemaal bij jou hoort. Je schrijft dat ook wel een beetje in het verhaal over HP De Tijd. Dat als er dan weer een of andere, nou ja, een fanfare of, of iets... De, nou, dat lijkt mij echt een verhaal voor Marcel van Roosmaan En zo, je wordt bijna gecast als, als uh, journalist, stukje schrijver. Ja, nou, dat, dat kan. Dan, uh, dan is dat een goede nismarkt. Ja, ik, ik bedoel, ik zit er zelf niet zoveel mee. Uh, maar het is wel zo dat als ik me ergens ongemakkelijk voel... straal ik, me dat, straal ik dat ook uit. En ja. levert dat dus altijd eigenlijk. wat op? Dan levert wel dat wat wel op. wat op, maar het is niet bewust of zo. Nee. Of het is niet, dan denk ik van, goh, ik ga me nou eens lekker... ik voel me natuurlijk ook het liefst uh, overal op mijn gemak. Ja. Ja, kijk, hier zit ik nou nog wel redelijk op mijn gemak. Tenminste, die indruk heb ik. Ja. Maar, uh... We gaan naar Vitesse. Ja. Uh, want uh, als jongetje kwam je daar al. Hè? Met, ja. uh, met je vader natuurlijk. Ja, en mijn broertje. Opgetogen, uh, opgegroeid in uh, Velp. Ja. En uh, hoe zagen die zondagen eruit? Nou, uh, die zondagen in Velp waren echt de saaiste zondagen die je, je kon voorstellen. Er gebeurde helemaal niks. Echt niks. Uh, er was toen ook nog geen middagtelevisie. Of hele slechte. Het kapitool, volgens mij. Dat programma bestond wel. Want, hoe oud ben je eigenlijk? In de veer, begin? 40? Ik ben 43. Oh, ja. En uh, nou ja, er was echt helemaal niks te doen in Velp. En, uh, dan gingen we naar Vitesse op zondagmiddag. Nou, dat vonden we echt geweldig. Een hele middag lang uh, tussen scheldende Arnhemmers. Nou, blijer, uh, daar werden we echt ongelooflijk blij van, mijn broertje en ik. Is dat de, de Vitesse-supporter, scheldende Arnhemmers? In die tijd wel, maar toen presteerden ze ook heel slecht. Tegenwoordig wordt er niet zoveel meer gescholden, maar... In die tijd, ja, dat was ook... En wij moesten daar echt ongelooflijk om, om lachen. Om die, uh, om die keiharde humor die... die uh... Je was dus meer een supporter van de supporters ja, dan, dan van de club. Nou, het was ook wel. je wordt dan vanzelf natuurlijk... Je weet wel voor welke club je moet juichen als kind. Dat heb je dan al vrij snel in de gaten. En, uh, mijn vader ging altijd mee totdat hij een keer bij een wedstrijd... tegen Kambuur Leeuwarden van de tribune is geduwd. Nou, Door ja. wie? We stonden gewoon op zo'n staantribune, die had je toen nog. En bij doelpunten viel iedereen bewust naar beneden. Maar ja, als er maar 500 mensen staan, sta je al snel onderaan. En Hij verloor zijn evenwicht en had een, uh, een gat in zijn hoofd. En hoe oud was jij toen? Tien of zo. En uh, elf. Ik weet nog dat die hele tribune... Mijn vader moest weg met een ambulance en die hele tribune riep toen... Uh, Tatu tatu. Ja, dat nee. kan ik me nog herinneren. Ja, dat was een beetje het gevoel voor humor daar. Maar daarna mocht mijn vader toen niet meer. Ben je meegegaan mee in de ambulance? Ja, nou ik ging wel naar huis. We wonen niet zo ver daar vandaan. Maar ik niet meegegaan moeder... in de ambulance? Nee, ik ging mijn moeder waarschuwen, want je had toen nog geen mobiele telefoons. Dus dan ging ik dat maar vertellen. En het was doe heeft er niks aan overgehouden. Hij ging alleen nooit meer mee. Wat wel jammer was. Want hij was echt bang geworden. Nee, hij was niet. Hij mocht gewoon niet meer van mijn moeder. En Die, die was oh. uh, uh, volgens mij de baas. Tenminste de, nou, ik weet niet of hij de baas was, maar hij ging in ieder geval niet meer mee. Ik kan me ook iets bevoorstellen. voorstellen. Zo leuk vond hij het ook niet, zoals wij het vonden. En dan, daarna ben ik met mijn broertje gegaan en daarna met vrienden. Maar daar begon dus jouw liefde voor Vitesse. Ja. En uiteindelijk werd jij min of meer hun huisschrijver, zou je kunnen ja. zeggen. Ja, een beetje toeval, maar zo is het gegaan. Is het nu eigenlijk, want dat wat je net schetst... net zoveel fan van de supporter als van de club zelf... is dat ook wa wat het tot zo'n bijzonder iets maakt? Die trilogie die je schreef over Vitesse? Weet niet, dat weet ik niet. Ik denk wel dat ik het gevoel voor humor van de, van de Arnhemmers uh, uh, begrijp. Want ik vind, dat, ik vind dat grappig hoe ze Misschien praten. het gevoel voor humor van de Arnhemmers? Daar heb ik nou nog nooit over gehoord. Nou, ik, ik vind hun taal alleen al. Uh, als je ze bijvoorbeeld aan een Arnhemmer vraagt, wil je een glas wijn? Dan geeft hij als antwoord nou, ik spuug er niet in. En dat vind ik grappig. Ja. Ik vind die taal grappig. Maar ja, je moet er misschien een beetje van houden. Maar uh, uh, ja, ik, ik denk dat ik die mensen die rondom zo'n club hangen wel begrijpen. Nu wordt het natuurlijk wel steeds minder, want die club is overgenomen door Georgiërs. Ja, ik heb Jordania. Verder, ja, ik heb verder niks met Georgiërs. Ik vind het tot nu toe best een leuk volk. En ze eten Echt enorm veel huzarensalade heb ik gezien. En andere branden. En daar ging deel 3 vooral ja, daar over. Ging ja, het, daar, daar ging dat derde deel over. Maar in eerste instantie heb ik gewoon wat met Einemers. Of daar voel ik me dan verwant mee. Hm. Wil je nog even een stukje daaruit voorlezen? Dus niet Waar uit de Bijbel, zit. maar uit. Uh, ja, pagina 83. Dus uit deel 3, Hartgras, Gras Vitesse, uh, okay. door Marcel van Roosmanen. Okay. Ja. Tot Streepje, streepje. Want er staan twee keer een streepje. Oh, eerste streepje. Ja, Oké, okay, dat is goed. De week erop was het crisis. Ted van Leeuwen, dat is dan de technisch directeur. Ted van Leeuwen, weer terug van een buitenlandse reis... stond op Papendal de journalisten te woord. Hij verleek Vitesse met een oude, vervallen boerderij. We proberen er een recordtempo een moderne boerderij van te maken. Dat gaat alleen als je de oude keuken en de oude badkamer eruit sloopt. De ene verbouwing duurt langer dan de andere. Een paar meter... Een paar honderd meter verderop stonden de badkamer en de keuken. Julian Jenner en Jeroen Drost. Julian Jenner zei dat de trainer moest leren om normaal te doen. Ik ben het zat om als een kleine jongen van een briefje te moeten lezen of ik mag meedoen. Ik mag, toch, ik mag niet meer zeggen van de leiding, maar we leven in een vrij land toch? Dit is toch Nederland? Wij zijn misschien wel de laatste Nederlanders bij de club, vulde Jeroen Drost aan. En we laten ons niet wegjagen. Een week later waren ze allebei vertrokken. Bij de wedstrijd tegen Rode JC hingen er spandoeken in het Gelderdoom. We are not Barcelona en startwinning stond erop. Er werd voor de verandering gewonnen met 5-2. Na afloop was het feest. Mirap Jordania kwam naar de kleedkamer om de spelers persoonlijk te feliciteren. Op de roltrap terug naar boven kreeg ik ook een hand. Ja, dan laat ik het bij, want dat andere ja. is echt okay. niet te volgen... als je het voorleest en je okay. hebt het niet te lezen. Lezen de voetballers en de supporters dit ook? Of, of sommigen, het in bepaalde kringen heel erg gewaardeerd Nee, er zijn voetballers die. Uh, uh, ik weet bijvoorbeeld van Mark van Bommel, die dat boekje. Uh, die is een international van Nederlandse afdeling. Ja, ja, ja. Die die boekjes allemaal gelezen heeft. En uh, van het eerste boekje weet ik in ieder geval dat Theo Jansen het heeft gelezen. Want hij was er niet blij mee en dat zei hij. Dus dan heeft hij het in ieder geval gelezen. <laughs> kan ik er dan uit afleiden. Ja. En uh, ja, die over het algemeen lezen die voetballers dat wel. En wat voor reacties krijgen je nou, dan? Nou, het viel me echt reuze mee. Ja, sommigen zijn er niet blij mee, maar... ze vinden wel vaak dat het klopt als het over anderen gaat. Ja. Dus, nou ja. <laughs> en... Want als jij dat gevoel van, van humor beschrijft... Uh, is het vaak zo dat het voor de buitenstaanders juist grappiger is... dan, dan voor de mensen zelf, want het is voor hun gewoon, toch? Ik bedoel, ja, nou ja. God, ik, kan ook, ik vind en... het zelf ook grappiger om over iemand anders uh, iets lezen... wat dan leuk bedoeld is dan over jezelf. Mm. ja, Daar kan ik me wel iets mee indenken. Die stijl hè, die je uh, hebt ontwikkeld... We, ik begreep van een goede vriendin van je, uh, Eva Hoeken... Ho hoofdredacteur van de uh, Jackie... dat jullie wel eens uh, samen in een uh, café... met een stapel kranten en tijdschriften... Stijlen van journalisten gaan bespreken samen. Ja, we hebben we wel eens gedaan. Ja. Heb je enorme uh, haat en liefdes als het gaat om stijlen van, uh, van collega's? Nee, maar ik, ik heb wel. Om sommigen uh, moet ik gewoon wel lachen. En uh, ik denk dat zij doelde op, uh, op Corine Kolen van de Volkskrant. Die manier van schrijven over. Uh, over, over lust en liefde, bedoel ik. Lust je en liefde, liefde, weet je wel. Dan moet ik. Of doen wij, Dan moet ik dan altijd heel erg hard om lachen. Omdat daar een soort. Uh, uh, taalgebruik in wordt gebruikt... waarvan je denkt, nou dat zeggen mensen niet tegen elkaar. Dat ze door de knieën zakken. en uh, uh, bij Ik zat aan de rivierbedding, zakte door mijn knieën... en verklaarde de eeuwige liefde. Met... Nou ja, goed, te mooi vind te, je dat te, te dan. Te mooi. En ongeloofwaardig. Dat vind ik dan erg grappig. ja vind ik erg grappig om te lezen. En heb je helden eigenlijk, voorbeelden? Nou ja, ik, ik vond uh, die... Uh, die Hunter en Thompson, die, uh, dat vond ik vroeger wel een soort voorbeeld. En in Nederland, Sherry Duins, kan me uh, herinneren... dat hij een verhaal heeft geschreven over uh, bedevaart naar Loerdes. Wat ik echt, geweldig, uh, wat ik echt geweldig, uh, een geweldig verhaal vond. En waar zat hem dat dan in? Of waar in, het hem absurde, dat van? in het absurdisme. Dat, uh, ik zeg het uit mijn hoofd. Hè, dat ik, uh, nou, die, die Hunter en Thompson was volgens mij continu uh, onder invloed van drugs. Dat vond ik erg grappig. Hij was volgens mij de eerste die dat ook... Daadwerkelijk opschreef hoe hij zich voelde. En met Sherry Duins vond ik het gewoon komisch dat hij in een trein tussen, uit mijn hoofd gezegd, tussen kwijlende bejaarden op weg was naar Loer. Dus, mm -hmm. nou dat vond ik een grappige invalshoek. Ja, ja. want dat is ook wat, wat jij... Uh, de, uh, nog even terugkomend op die vraag die jij wel eens krijgt... van wat is je insteek? Dat zijn dan mensen die jouw werk... buiten het feit dat het een vreselijke formulering is... maar het zijn ook mensen die geen idee hebben van nee. wat jij, hoe jij werkt. Want als er iets is wat je niet doet... Dat is, dan is het met een vooropgezet plan aan een verhaal beginnen. Nee, nou ja, je denkt wel eens van... God, dit kan wel heel grappig zijn. Doe, in Zover ben ik wel bevooroordeeld... Ik, ik denk soms bij hele saaie bijeenkomsten, nou dat lijkt me wel grappig. Dus Juist het is niet het dat je helemaal blanko, dat je denkt, nou, uh, we zien het wel. En deze week in de VARA-gids, ik kreeg hem net in de bus... dat je uh, de opdracht kreeg om, om een verhaal te schrijven over Politie te Paard. Een nieuwe serie van Max. Ja. En ja, het, ja. dat de fotograaf eerder de deur uitging om zijn werk te doen... en twee uh, politievrouwen te Paard had gefotografeerd. En dat jij dan vervolgens op zoek gaat naar... Die vrouwen en ze natuurlijk niet. Kan. Nou ja, ik had eerst een ander verhaal geschreven. Maar het was dus de bedoeling dat. de vrouwen die op de foto stonden. ook in het verhaal. Ja, dat gebeurt ik, meestal. Want ik werd gebeld van. Goh, ja, het is wel leuk als je dezelfde mensen. Dezelfde mensen uh, beschrijft als op de foto staan. Alleen hij was twee dagen eerder. had hij die foto's al gemaakt, ja. Dus is het verhaal dan geworden dat ik op zoek ga naar die twee vrouwen. die op politiepaarden zaten. op donderdagochtend of op zaterdagochtend, ik weet het niet meer. En ik kon die vrouwen niet vinden, ja. Ja, het gaat er toch over die vrouwen die op die... Je moet wat. Ja, je moet ja, wat. Dus Dat had zo dat dat op dat die tegelt, op die je dat ook dat goed op die tegel gekund. Dat had oh ja, heel goed op die tegel gekund. Er staat nu iets anders, maar dat bespreken we zo. Nog even over Vitesse. Want klopt ja. het dat je nu geen letter meer over Vitesse wilt gaan schrijven? Nou, ik, ik had er op een moment wel... Dat weet ik niet. Misschien zal ik nog best ooit over Vitesse iets willen schrijven als kampioen worden. Of uh, het lijkt me ja. heel leuk om... Uh, Stel nou dat ze echt landskampioen worden en ze gaan de Champions League in. Nou, dan wil ik best met ze in het vliegtuig. Maar ik heb het wel een beetje gehad om... om... Ik, ik vond het nogal intensief. En ik vond die, die, die mensen die ik daar ontmoet, hoe aardig soms ook... Uh, ik bedoel, je zag ze wel heel vaak. En iedere week gaat het dan over niks. En uh, iedere week word je weer aangesproken op die boekjes. Uh, en er waren natuurlijk ook een aantal mensen... die dan met een hele grote boog om je heen lopen... of. Ja, vooral de regionale journalisten. Op zek moment, ja, ik ben ook niet van ijzer. Je kunt je gezelligere uh, settings, uh, settings voorstellen... Dan, uh, uh, ja, dan een aantal mensen die... en dat is misschien ook een beetje... Ja, ze doen wel aardig, de mensen doen wel heel aardig in je gezicht... maar sommigen, ja, en dan kan ik ze ook niet kwalijk nemen... want dat zou ik zelf ook doen. Maar die denken wel, goh, die lul weer... met, met zijn domme boekje op je woorden passen, ja... Ja, ik bedoel, ik vind het dan ook wel weer leuk... om een keer ergens anders te staan ja, waar dat ja. nog niet is. Ja. Maar, want uh, Michel van Egmond, uh, uh, VI, zei van uh, hij gaat dat niet meer doen. Hij heeft er toch wel een knauw van gekregen. Hij gaat ook niet meer naar de wedstrijden. Denk. Nee, dat klopt. Ik, ik ga nu even niet naar die wedstrijden. Ik bedoel, ik ging er altijd heen met vrienden. Maar ik, ik vind het gewoon... Ja, weet je wel, ik zit nou toch ook uh, een beetje achterom te kijken en je wordt dan de hele tijd aangesproken... door mensen die je verder ook niet kent. Niet iedereen vindt dat even leuk. Hm. En euh, ja, dan word je de hele tijd gevraagd... ben jij diegene van de boek? En dan zeg je ja. Oh, dat weet ik dat. Maar <laughs> uh, ja, ik weet niet. En, ik... en Is het een idee om een geheel nieuwe omgeving te gaan zoeken... en dan misschien ook eens een totaal andere omgeving? Uh, heb je een suggestie? Ja, uh, dat, dat is een heel goed idee. Ja. Suggestie? Ja, dat doe maar maar een suggestie. Ja, ik... Wat zullen we ze noemen? Mourinho of uh, Rachel Hazel? Ha Hazel. Hazes. Oh, nou ja, Rachel Hazes lijkt me, lijkt me, een, heel goed, uh, lijkt me een heel goed idee. Ik, ik, ik wil heel lang een keer een boekje schrijven over uh, André Hazes. En misschien gaat dat er ook wel uh, uh, van komen. Dat, dat Liever dan... dan Mourinho. Ja, Mourinho. Vanavond gaan we hem zien, hè? Of niet? Echt, ik wil best een jaar naar Madrid. Ik bedoel, maar wie gaat dat betalen dan? Of uh, moet, ik dat zelf, moet ik dat zelf gaan doen? Dat regelen we wel. Oké, okay, en als je het regelt wil ik best een jaar... Ben je niet heel het... erg geïntrigeerd door die man? Je, jawel. Ja, goh, ik ben ze in het dagelijks leven ook wel eens tegengekomen. Dat soort mensen. Die denken dat ze de baas zijn. Dus Zo'n type lijkt het me. Ja. Ik weet ook niet hoe lang hij mij nou tolereert. Het lijkt me toch een beetje een professionelere organisatie dan Vitesse Real Madrid. <laughs> Tenminste, zo komt Dat ze snel mij in over, de gaten hoor. hebben wie ze nu in huis hebben ja. gehaald. Maar goh, als jij het kunt regelen, dan ga ik wel naar Madrid. Dan nou, moet eens kijken wat ja. ik kan regelen. Marcel van Roosmalen. Uh, wat komt erop? Ja, er staat al wat op die tegel. Ja. Ik heb al lang gezien wat erop staat. Nu moet jij het nog maar even oh, zeggen. Ja, ik heb erop gezegd: het moest hè. Ik moest een lijfspreuk uh, inleveren. Lijf, buying a gun, going to war. Dat vind ik gewoon een mooie, een mooie zin. Van Thompson is die, hè? Ja, volgens mij is die... Ik, ik wist het niet zeker. Ik had er toevallig gisteren nog gesprekken over. Maar volgens mij is die van Hunter Thomson Thompson, die zin. Maar ik vind het gewoon... Uh, ja, zo is het toch eigenlijk ook een beetje. Dat je iedere dag... Uh, dat je iedere dag uh, weer moet beginnen. Maar zien uh, wat het wordt. Dat had er ook kunnen staan. Maar ik, dit staat er dan iets, uh, iets vlotter. Ja, ja iets dus strijdbaarder ook. Iets strijdbaarder. En, uh, Want leven vind je niet echt uh, ontzettend leuk... Nou, jawel, ik doe, mijn best om, ik doe mijn best net zoals alle andere mensen... om het zo leuk mogelijk uh, te vinden. De ene dag uh, lukt dat beter dan de andere. Ja, maar ik ben geen depressief uh, persoon. Nee, daarvoor sta nee, je ook om, net iets te veel. Nee, maar om nou te zeggen, leven vind je niet echt ontzettend leuk... Hè? moet ik dat dan gaan beamen op de radio. <lacht> beter van niet, lijkt mij. Ja. Goed, nou, ik hoop dat ze het uh, en masse gaan kopen. Hoop ik ook. Ik vind het in elk geval erg de moeite waard. En nou, op die scholen voor journalistiek uh, zal het ook wel goed lopen, denk ik. Hè? Uh, ik heb geen idee. Zo'n boek. Dankjewel. En uh, zo dadelijk op deze zender uh, twee dingen. En ik ben heel benieuwd uh, wat daarin uh, te horen zal zijn. Oh, dat ligt hier ergens. Dat zul je zien, hoor. Het ligt hier ergens tussen. Kijk Marcel, ik wist dat er iets fout zou gaan. Nou, er gaat behoorlijk wat fout. Hè? Met jou heeft het helemaal niks te maken. Nee. Maar wel met mij. Want ik ben namelijk ook wel eens uh, soms in... een beetje een, een Enorme berg Helaas, papier. twee dingen. Zo dadelijk op deze zender. Dank je wel Marcel van Roosma. gedaan. En veel plezier nog. Dank je wel. meneer Van Roosmalen, dit was aflevering 2352 moddiger ontvangen bij Bart van Loo, de Vlaamse connoisseur van het Franse chanson, tot dan Radio 1 en stof NTR brengt cultuur elke dag ik was bang uh, om me heen vielen er gewoon bommen en uh, ja, klonken er schoten ze ontvluchten de oorlog in Somalië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 Dit is Radio 1.